7 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Hoerenlopen in Frankrijk strafbaar. AFD hackt internetfora en Rutte bekritiseert Duits tolplan. Het Franse parlement heeft ingestemd met strafbaarstelling van prostitueebezoek. Hoerenlopers moeten een boete van 1500 euro betalen. Het idee is dat ze worden aangepakt terwijl de prostituees juist worden geholpen. Zo moet het verbod op Tippelen verdwijnen.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 De Oekraïnse politie heeft een demonstratie in het centrum van Kiev vannacht uiteengeslagen. De betoging begon gisteren. Er deden tienduizenden mensen aan mee. Ze eisten het aftreden van president Janukovic en zijn regering... omdat er op de Europese top in Litouwen geen samenwerkingsverdrag is getekend tussen de EU en Oekraïne. Volgens de EU weigerde Janukovic te tekenen omdat hij onder druk is gezet door Rusland. Toen er vannacht nog steeds honderden mensen op de been waren, greep de politie hardhandig in. Betogers werden met stokken geslagen en de politie gebruikte traangas. De IVD verzamelt informatie van alle gebruikers van internetfora. Dat gebeurt door de servers van die fora te hekken, schrijft NSE Handelsblad. De krant baseert zich op documenten van NSE-klokkenluider Edward Snowden. De IVD gaat volgens de krant ongerichte werk... en verzamelt ook gegevens van mensen die nergens van worden verdacht.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 Premier Rutte noemt het Duitse tolplan een graad in de keel. De nieuwe Duitse coalitie wil een tolvignet voor de snelwegen invoeren... waaraan per saldo alleen buitenlanders meebetalen. In Met het Morgen zei Rutte dat het plan in strijd is met de EU-regels. Dat heeft hij ook al tegen Bondskanselier Merkel gezegd. Rutte verwacht dat het Duitse vignet er voorlopig niet zal komen. In Schotland is een politiehelikopter neergestort op een café. Daarbij is een onbekend aantal mensen gewond geraakt... van wie sommigen ernstig...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 werd van sloten. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 30 november. Het is de dag van de landing, van onze eigen D-Day. De prins komt opnieuw in Scheveningen aan. In Duitsland is vandaag de eerste demonstratie tegen een regering... die er nog niet eens is. Er is trouwens ook een demonstratie in Nederland. De FNV gaat de straat op. We spreken met ondernemers. En natuurlijk ook met de voorzitter van de vakbeweging... die het geheel organiseert. En verder is de Nederlandse hitlijstjarig. En dat op de dag dat er een onderzoek wordt aangekondigd... naar gesjoemel met hitlijsten. FC Twente wist nip te winnen in Kerkrade en doet weer volop mee in die andere hitlijst, de Nederlandse voetbalcompetitie. We bespreken alles met Rachna Nimeyer. En de brandweer in Glasgow is op zoek naar slachtoffers van de helikoptercrash. We're away to make sure that the safe and it's safe in order to get the Dat was de brandweercommandant. Ze zijn dus nog op zoek naar slachtoffers in het café waar die helikopter op neerstortte. We beginnen met Amsterdam, want in Amsterdam gaat een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers akkoord met opvang in een oude gevangenis. Ze maken deel uit van een groep die al meer dan een jaar door de stad zwerft. En de tijd dringt, want het kantoorgebouw dat ze hebben gekraakt, dat moet dinsdag ontruimd zijn. Dominee Gerard Scholten van de Raad van Kerken in Amsterdam is een van de mensen die zich over de groep heeft ontfermd. Goedemorgen. Goedemorgen. Er is gisteravond de hele avond uh, over vergaderd. U uh, was er ook bij. Wat was de stemming? Uh, de stemming was uh, uh, gespannen, uh, de stemming was uh, dat men uh, heel erg uh, met elkaar in discussie was van wel of niet, uh, we mo dat moeten we niet doen, er werd luid geroepen, er werd ja, heftig. Maar aan, de, aan het eind van de avond was het ook heel erg, ja, bijna opgelucht, uh, een halve feeststemming. dat kan ik zeggen. Omdat men toch uiteindelijk wel akkoord ging? Uh, men is uiteindelijk, is men akkoord gegaan. Ja. Ja, er is ook heel hard aan getrokken door, door heel veel mensen. Uh, maar men is uiteindelijk uh, is, is de grote groep meegegaan. Ja, want ja. de burgemeester had vooraf als voorwaarde gesteld... dat uh, minimaal 50 asielzoekers zich moesten aanmelden. Maar dat is ruim gehaald. Ja, dat is ruim gehaald. Uh, er zijn van de, van de groep die, die op een lijst voorkwamen van uh, april uh, dit jaar... Er zijn er 75 uh, die hebben gezegd, wij doen mee... Uh, en en uh, daarnaast hebben eigenlijk alle andere uh, mensen hebben ook gezegd... van, nou, wij willen graag ook in aanmerking komen dan weliswaar niet voor deze opvang... maar wel voor de individuele opvang die de uh, burgemeester ook had toegezegd. Waar waren de asielzoekers zo huiverig voor, met name in het begin van de avond? Uh, nou, en, en, de afgelopen dagen uh, omdat ze het, het gebouw dat was aangeboden wat wij als Raad van Kerk een geweldig aanbod hebben genoemd maar het gebouw was wel een voormalige of is een voormalige gevangenis en ze hebben dat juist de afgelopen dagen heeft de grote groep dat gezien eigenlijk een beetje te laat het had eigenlijk iets eerder moeten. en, en uh, toen begon de grote twijfel want zij zagen dat uh, bijvoorbeeld hele kleine details uh, dat er nog handboeien waren dat er universiteit uh, Vormen hingen van de ME. Uh, ja, dus in alles deed het hen denken aan, aan, aan uh, de gebouwen die ze eerder hebben gezien. En sommige te vaak. En, en dat heeft trauma's gewekt. Ge zeg maar, maar, ja, maar toch uiteindelijk is, is er iets gebeurd tijdens die avond. Want u beschreef het net zelf dat aan het begin er veel nee geroepen werd. We moeten ja. niet akkoord gaan. Ja. Waarom zijn ze uiteindelijk uh, het merendeel van de groep dan toch akkoord ja. gegaan? Dat heeft toch te maken met, met uh, de, de, de vrijwilligers. Uh, een een, een uh, vijftal vrijwilligers, zestal, die hebben gistermorgen de gelegenheid nog weer gekregen. Dankzij de, de, uh, de nog mede dankzij de brief van de Raad van Kerken. Die we, uh, de open brief die, die uh, eergisteravond is uitgegeven. Uh, is er nog weer overleg op gang gekomen met uh, de burgemeester? Die heeft gezegd: van, Nou, dat vind ik, uh, ik. Ik snap dat jullie er ook uh, ja, met een spagaat in zitten. Dus ik wil graag nog weer eens kijken. Uh, want het is ook mijn project. Dus ik wil graag kijken hoe we het kunnen laten slagen. Ja. Gisterenmorgen overleg. Eigenlijk uh, vrij langdurig. Uh, gistermiddag uh, overleg weer. Zijn deze mensen en, en anderen weer met de bewoners gaan praten. Uh, ...uitvoerig, Ik heb zelf heb ik uh, twee uur zitten praten met de Franstaligen. Om ze uh, ja toch de voordelen ervan te laten zien. Maar ook vooral om ze te laten uit. ...praten en uitrazen over hun grote angsten. Van ja, we gaan niet naar een gevangenis. Ja, maar het is geen gevangenis. Ja, maar we gaan, het is wel een gevangenis. Ja. En ze zijn dan dood dat bijvoorbeeld... Uh, ...ja, in één keer iemand op de knop drukt... ...en dat er toch een uh, gevangenis is. ...afgesloten wordt ja, als precies. het vaak in het detentiecentrum gaat. Ja, nou, we hebben dat met, met uitvoerig uh, overleg... ...en rustig aanhoren en uh, toch maar weer uh, ja, uitleggen... ...dat het toch echt uh, anders kan zijn hebben we geprobeerd om, om die angst weg te nemen. Nou en dat is gelukt. En, en dat is, nou ja, niet, ik zal niet zeggen gelukt, maar, maar het is wel... Het meer in de het. Precies. Ja. Meneer Scholten, ik uh, dank u wel voor uw uitleg. Gerard Scholten van de Raad van Kerken in Amsterdam. Het is bijna twaalf minuten over zeven. In Schotland is een politiehelikopter neergestort op een café in Glasgow. Daarbij zijn volgens de hulpdiensten meerdere slachtoffers gevallen. Het is niet bekend of het gaat om doden of gewonden. De Schotse premier Alex Salmond heeft gezegd dat mensen zich erop voor moeten bereiden dat er doden zijn gevallen omdat er 120 mensen in het café aanwezig waren. Het Schotse parlementslid Jim Murphy was als een van de eersten... op de plek van het ongeluk. When I arrived, there was a... Er was geen no noise en geen no paniek. Er was geen no sound van de helikopter. De um, mensen die werden ingehuurd waren kalm. Ze waren misschien in shock. Toen ik aankwam, was er geen lawaai. Er was ook geen paniek. Ook geen helikoptergeluid. De gewonden waren kalm en waarschijnlijk in shock. Murphy schoot zelf direct hulp. Ik was gewoon binnen het probleem. Ik probeerde mensen uit te dragen. En doe wat je kan. Ik probeerde mensen uit de pub te krijgen en hielp zo goed als ik kon te helpen totdat de hulpdienst arriveerde. En die waren er snel. Opvallend genoeg was er geen brand. Was no fire and there's no explosion. Now fortunately that hasn't happened. That's in the back of your mind. Gelukkig was er geen explosie en ook geen brand. Daardoor kan het aantal slachtoffers meevallen. Het is nu nog niet duidelijk of de doden zijn gevallen. Ook is het nog onduidelijk hoeveel mensen er gewond zijn geraakt. We spreken na acht uur met onze correspondent in Groot-Brittannië over dit ongeluk. En dan de aankomst van prins Willem Frederik op het strand van Scheveningen. Het is 30 november 1830, 1813 en het markeert het begin van ons koninkrijk. Vandaag vieren we daarom 200 jaar koninkrijk... met een evenement op het strand van Scheveningen. Verslag even Michiel Breedveld die vroeg aan premier Rutte... wat we vandaag kunnen verwachten van dat evenement. Ik zou het niet weten. Ik neem aan het naspelen van de landing. Ja, maar kunt u daar even voor de niet-wetende luisteraar iets over vertellen? Want het is inmiddels 200 jaar geleden... Ja, Wat hebben wij daartoe meegemaakt? Nou, uh, dan moet ik even uh, in mijn geheugen als historicus graven. Uh, wij, wij kwamen uit een periode waarin wij uh, onder het Franse keizerrijk vielen. In die Franse tijd waren we ook wel even koninkrijk geweest. Maar niet onder de Oranjes, maar onder een broer van uh, de keizer van Frankrijk, uh, Napoleon. We zijn Lodewijk Napoleon. Hij was uh, gehuisvest, zoals u allemaal weet, natuurlijk in het uh, pand waar tans Johan Remkes uh, resideert. Uh, het gebouw van de uh, Provinciale Staten in Haarlem, in Noord-Holland. Uh, sinds 1810 waren we echt een onderdeel van het Franse Keizerrijk. Uh, en met de verschillende veldslagen die in 1812, 1813... u kent de prachtige ouverture 1812 natuurlijk... Uh, die in 1812, 1813 zich afspeelden... ontstond er een nieuwe situatie in Europa... waarbij in Nederland een driemanschap... Uh, Gijsbert-Karel van Hogendorp, van de Duim van Maasdam... Uh, Lim van Limburgstierum zich over hadden gebogen... is er gewerkt aan een nieuwe grondwet, een nieuwe constitutie... Uh, dat heeft ertoe geleid dat wij niet in 1813 een koninkrijk werden, dat gebeurde iets later. Uh, maar wel dat de zoon van stadhouder Willem de Vijfde, die in 1795 het land had verlaten, onder druk van uh, de patriotten die terug waren gekeerd uit Frankrijk. Onder leiding van generaal Pichegru, uh, waarbij uh, in 1813 uh, deze zoon van stadhouder Willem de Vijfde ik, ik, ik terugkeerde naar Nederland. En hier inderdaad land in Scheveningen uh, aan de kust. Uh, en uh, uh, uiteindelijk ook koning wordt. De eerste koning van het Koninkrijk der Nederlanden. Wat is nou het bijzondere van dat moment? Dat uh, Nederland natuurlijk al wat langer bestaat. In een republiekvorm, federatief verband. Maar dat de huidige eenheidsstaat uh, Nederland. Het Koninkrijk der Nederlanden. Uh, ook echt daar zijn oorsprong vindt. in die periode 1813, 1815. Inclusief alles wat ermee samenhangt: de opbouw van democratie. Niet onmiddellijk, maar zeker ook in 1848 verder bestendigd. De opbouw van een rechtsstaat, maar ook de opbouw van de economie. Want deze koning Willem I was voorwaar een mannetjesputter. Hij uh, liet kanalen graven, hij liet de Nederlandse handelsmaatschappij oprichten. Hij hield zich ook bezig natuurlijk met het Belgische deel van het koninkrijk, wat er toen nog bij hoorde en probeerde daar een goede balans in te zoeken. Nou, u heeft uw roeping misgelopen. Uh, u had misschien beter historicus kunnen blijven... want dit doet u met Dat zoveel verven. U heeft niet één keer hoeven spieken voor deze feiten... dus complimenten. Uh, maar u zei het zelf al, het is het begin van onze eenheidsstaat. Maar u noemde ook al... Uh, want de Nederlanden bestonden al langer. Je zou ja. met, met evenveel recht kunnen bepleiten dat het begin van de Bataafse Republiek... Uh, iets is om, om, om te vieren. Omdat we daar eigenlijk onze eerste grondwet aan te danken hebben... in die Bataafse Republiek. Waarom dan toch deze datum nu gevierd? Ik denk dat deze, van al die data die je kan pakken... Uh, uh, van 1795 of van de Verenigde Vergadering... hier in het huidige Tweede Kamergebouw, 1796, 1798 de vorming van het Koninkrijk Holland in 1806. U weet, Lodewijk Napoleon zei, ik ben uw konijn. Hij bedoelde, ik ben uw koning, maar hij kon niet zo'n goed Nederlands spreken. Ik ben uw konijn. Uh, en vervolgens uh, in 1813 de landing van de zoon Willem V, onze toekomstig monarch. Ik denk dat 1813 daarvan het meest sprekende moment is. Het is de afsluiting van de Franse periode... waar we nog steeds veel van terugvinden in Nederland. Bijvoorbeeld onze gerechtelijke kaart, hè? onze kantongerechten, rechtbanken. Die, dat is allemaal uit die tijd... Uh, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschap is koninklijk vanwege Lodewijk Napoleon... Maar echt, de, de eenheidstaat Nederland. En de oprichting daarvan, uh, die zie je echt in 1813 met de Eerste Grondwet. Ja, dat was de historicus-premier Mark Rutte... over de historie van het feit wat we vandaag gaan vieren... vanaf 11 uur, namelijk de viering van 200 jaar Koninkrijk... op het Scheveningse stand. kunt u ook veel over beluisteren hier op Radio 1. En dan het voetbal van gisteravond. FC Twente, die blijft meedraaien. Dat blijft meedraaien aan de kop van de ranglijst. Gisteravond won de ploeg uit Enschede van Roda JC. Twente kwam in de eerste helft nog op achterstand, maar zette dat na rust recht. Het werd 2-1. Aan tweede coach Michel Jansen vroeg Jan Roelfs wat het verschil nou eigenlijk was tussen die eerste en die tweede helft.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 Ja, ik hoorde het net. Ik heb het zelf uh, heel vluchtig gezien. En uh, ja, ik zeg, bij, bij, bij twijfel zeggen grensrechten niet vlaggen. Dus in dit geval, uh, hij zal al getwijfeld <laughs> hebben. Nou, valt mooi in ons voordeel ja, uit. Ja, wel weer in het nadeel van Rode RC. Goed, Twente wint dus met uh, 2-1. Ze zijn koplopen met Vitesse. Maar ja, ze hebben wel een wedstrijd meer gespeeld. Roda staat 12e En wat wordt er vanavond dan gespeeld? Pekswolle speelt tegen RKC. Nak speelt tegen FC Groningen. Sportclub Heerenveen neemt het thuis op tegen Gohead Eagles. En Herakles uit Almelo speelt... Thuis tegen FC Utrecht. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. uit 1981. Het is vandaag een bijzondere dag voor hitminant Nederland. Want 50 jaar geleden werd de aller, aller, allereerste hitlijst uitgezonden op de radio. Het VARA-radioprogramma Tijd voor Teenagers die begon met een eigen top 10. En werd gepresenteerd destijds door Herman Stok. Tijd voor Teenagers. BZN uit Voorendam is de beatgroep zonder namen ook zonder beat, Maar dat geeft niet. BZN heeft een goede plaat gemaakt. Waiting for you. TVT. Elf in de top 20, de Shoes. Don't you cry for a girl. TVT. 13, de Rolling Stones, Street Fightin' Man. Tot zin, de nieuwe nationale hitparade. hier nee, nieuws, meer nieuws. Nee. Weer hit, want jij staat nummer 1 bij de nieuwe nationale hitparade. Tom Lomberg. Zij moeten doen met een paar minder Tavares. 48. Lionel Richie. Op hoeveel toeren, Hans? 45. John Spencer. 44. Tom Blomberg en we Hans ook al destijds. De nationale hitparade, het was halverwege de jaren 80. In het begin, 1963 dus, belden de makers de platenzaken af. om te kijken welk plaatje het best verkocht was. En dat werd dan de nieuwe nummer 1. Tegenwoordig gaat het anders. We gaan erover praten met Bart Arends. Want die presenteert de Mega Top 50 iedere zaterdag, vandaag ook. En vandaag is het een speciale uitzending, een 9-uur-durende marathon-uitzending. Goedemorgen, Bart. Goedemorgen. Hoe wordt die moderne hitlijst eigenlijk samengesteld? Nou ja, dat, dat verschilt een beetje per hit huis, Maar wat wij bij de 9050 doen, is dat we... Ik wil het het meest makkelijk voorstellen met drie kolommen. De eerste kolom, dat zijn verkoopcijfers. En dat ja. gaat dan tegenwoordig voornamelijk om downloads. De tweede kolom is airplay. Dus hoe vaak wordt een liedje geluisterd op de radio? Of gespeeld op de radio? En het is geluisterd door de luisteraar. En de derde kolom is streaming. Dus diensten als Spotify of Deezer. Dus hoe je vaak downloads. wordt een liedje gestreamd? Ja. Nee, dat zijn, is iets anders dan de downloads. Is dat iets anders dan, dan de downloads? Dus je, dat, oh jee, praat ja, me dat, bij. Dat, dat liedje, dat heb je niet. Dat, dat luister je. dat staat op oh ja. de server ergens. Je kan kiezen uit miljoenen liedjes en je luistert het dus gewoon even één keer voor een vast bedrag maand. Ja. Is het trouwens nog belangrijk voor artiesten dat ze op nummer één staan of in de top 10 notering hebben? Nou, ik heb uh, voor mijn jaartje of anderhalf jaar geleden met Blemis Grace gebeld. Die was toen sinds eind jaren tachtig bezig met haar carrière. Die hoorde toen dat ze nummer één hit uh, had. Dat was die cover van, uh, van Volumia en uh, toen, uh, toen trof ik haar in de keuken toen ik haar verraste en toen moest ze zich echt vasthouden en uh, ze barstte in huilen uit en uh, zei echt, nou, na 25 jaar heb ik hem dan eindelijk te pakken, wat een fantastisch moment, ik ga een fles champagne open trekken, dan heb je wel die belletje dus uh, dat, kan het, uh, dat kan het doen bij een artiest. Ja, dus nog steeds dat ze er dan wel uh, iets uh, emotioneels bij voeren, voelen, maar, ja. maar ja, je zat er vroeger echt klaar voor, hè? tenminste dat kan ik me bij mezelf herinneren, bovendien dat was wel een makkelijke manier, want hoefde je niet alles te kopen kon je tapen, <lacht> ja. als jullie DJ's tenminste je mond hielden, uh, want ja. Jullie hadden er gewoon om door het inleiding heen te praten. Maar goed, dat terzijde. Uh, maar luisteren mensen nog steeds op zo'n zo manier? Hè? Want je had ook de, de term de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis. Was dan niet jouw mm -hmm. top 50, maar een andere. Maar zitten de jonge lui van tegenwoordig nog steeds zo klaar? Nou, op een andere. Natuurlijk. Kijk, je, je kan je liedjes op een hele andere, heleboel andere manieren vergaren. Uh, begin jaren 80, eind jaren 70, was het inderdaad normaal dat je dat je liedjes opnam via de radio, en dat was ook het uh, unique selling point van uh, de nationale radio. Dus de liedjes werden schoon gedraaid, zoals het heet. Dus de liedjes hadden niet doorheen. En dat was natuurlijk een door in het ook van de plaatindustrie. Maar uh, de luisteraar vond het leuk. Ja, en tegenwoordig uh, kun je liedjes dus op allerlei manieren uh, beluisteren. Uh, maar ja, het, het willen weten of iets de nummer één van Nederland is, wat wat het beste liedje van Nederland is, daar. Daar zien we nog wekelijks honderdduizend luisteraars op af. Ja, het is nog steeds hitlijst media wat dat betreft. Een nieuwsgierigheid misschien. Ja, nou ja, ik, ik, ik zeg altijd maar, ik denk dat wij gewoon willen weten als mensen wie, wie de beste is. Daarom hebben we ook voetbalkampioenschappen, hebben we Precies. verkiezingen, hebben we, hebben we wedstrijdjes. We willen gewoon weten wie de beste is. Dat <lacht> vinden we leuk. Ja. Nou, dat schrijft vandaag de Telegraaf uh, over dat de Stichting Nederlandse Top 40 onderzoek wil gaan doen. ze hebben het over misleiding bij de hitlijsten. Dat gaat vooral om de single top 100. Er zijn veel geruchten. Uh, Platemaatschappijen, ja. artiesten kopen hun eigen platen weer op. Er wordt gesjoemeld, staat in dat uh, bericht. Klopt? Dat een beetje? Nou ja, wat de to 100 doet, uh, is uh, dat die hebben eigenlijk één kolom, die meet alleen uh, de verkoop. Dat is op zich ook een prima lijst, maar die lijst, die is uh, begin van de Zero's, is die uh, begonnen als uh, business-to-business-lijst zoals het heet, dus hij is bedoeld voor de industrie. Het ja, was echt bedoeld dat het gewoon binnen de industrie blijft. Alleen, uh, nu wordt het steeds meer gebruikt... ook als marketing tool... en uh, gaan ze de verkoopcijfers naar buiten brengen. En wat zij precies doen qua opkomen... dat soort dingen, dat uh, laat ik lekker... aan de onderzoekers uit, uh, over. Je brengt je vingers nee, er niet ik, aan. Kan ik, kan ik vanaf. Nee. nee, maar dat weet, weet je, ik hou me ook voornamelijk bezig... met het presenteren van de lijst. We laten ook een ander bedrijf... een samenstelling van de 9 tot 5 op doen. Dus uh, ik weet niet wat daar precies gebeurt... maar ze meet alleen verkoop. Dus op het moment dat daar... ja, daar, daar zou het al relatief makkelijker voor moeten zijn... Om, om te manipuleren, kan ik me voorstellen. Maar zeker weten ik het niet. So, Bert, vandaag een speciale uh, uitzending. Wat staat er op één? Uh, op nummer 1 gaat Gocia in Kimbra met somebody that I used to know. Ja, dat is een mooie, dat is een mooie. En hoe laat begin je? Ik begin over anderhalf uur en dan wordt het een marathon uitzending van, van negen uur. Ik heb nooit een, een programma langer gepresenteerd dan vier uur. Dus dit wordt weet niet hoe bestemmen de houden en hoe het allemaal gaat lopen. Maar leuk wordt het sowieso. Ja, goed. Kan je een beetje een leuke afkondiging doen zoals een disjockey uh, afkondigt? Want wij zeggen dan altijd, dan wordt het nu tijd voor het nieuws. Maar wat zeg jij dan? Het is tijd voor het nieuws. Oh, het is een beetje hetzelfde. <laughs> Oké, <Okay. laughs> voor je weet ga ik zo'n zo programma presenteren. Hé hey Bart, veel succes ja. met die negen uur. Okay. En we gaan naar je luisteren. Heel goed.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 In Opium te gast actrice Monique van der Ven. Een gesprek over haarzelf en haar rol in een nieuwe reeks Dr. Deen. Verder Lois Leen, oftewel de zusjes Monique en Suzanne Kleeman. Na 14 jaar komen ze met een nieuwe CD. En schrijfster Nelke Noordervliet met haar blik op het culturele nieuws. Opium, vanavond, half elf, Avro, Nederland 2. Dit is Radio 1. Het is half acht op Radio 1 Tijd voor het NOS-journaal hier, Schetkluk. Het Franse parlement heeft ingestemd met strafbaarstelling van prostitueebezoek. Hoerenlopers moeten een boete van 1500 euro betalen. Het idee is dat zij worden aangepakt terwijl de prostituees juist worden geholpen. Tegenstanders van de strafbaarstelling zijn bang dat de prostitutie nog meer ondergrond zal gaan. De IVD verzamelt informatie van alle gebruikers van internetvoorraad. Dat gebeurt door de servers van die voorraad te hacken, schrijft NRC Handelsblad. De krant baseert zich op documenten van Edward Snowden. De IVD verzamelt ook gegevens van mensen die nergens van worden verdacht. Volgens deskundigen is dat in strijd met de wet. In Schotland is een politiehelikopter neergestort op een café... waarbij is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Of er ook doden zijn, is nog niet bekend. Volgens een getuige viel de helikopter als een baksteen uit de lucht... bovenop de pub in Glasgow, waar juist een band speelde. Er waren ongeveer 120 bezoekers. De Toarek-rebellen in Mali pakken de wapens weer op. Ze beëindigen het bestand omdat het regeringsleger... donderdag het vuur zou hebben geopend op demonstranten. Volgens de rebellen was dat een oorlogsverklaring. Donderdag brachten de Nederlandse ministers Hennis en Timmermans... een bliksembezoek aan Bali... voorafgaand aan de militaire missie van komend jaar. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het is bewolkt op een heleboel plaatsen... maar af en toe breekt vandaag ook de zon door. Verder vallen er verspreid over het land een aantal buien. Die buien gaan in de loop van de dag wel geleidelijk aan afnemen... maar helemaal droog wordt het niet. Verder wordt het uiteindelijk zo'n 7 tot 10 graden... En in eerste instantie staat er nog een vrij stevige noordelijke wind... zeker aan zee, daar waait het krachtig, windkracht 6... maar in de loop van de dag gaat de wind wat afnemen... en wordt dan zwak tot matig boven land, windkracht 2 tot 4... en aan zee nog vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond en komende nacht zijn er een aantal opklaringen... en dan daalt de temperatuur naar zo'n 4 graden in het binnenland. Morgen overdag dan is het overal weer bewolkt... en kan er verspreid een beetje regen of motregen vallen. Daarbij wordt het zo'n 6 tot 10 graden en er staat niet al te veel wind. Na het weekend wordt het kouder met s'nachts wat lichte vorst... en de middagtemperatuur daalt geleidelijk naar zo'n 4 tot 6 graden. En vanaf woensdag neemt de kans op winterse neerslag toe. Er is grote verontwaardiging in België... over een nieuwe misdaadserie van de commerciële zender VTN. Die wordt dan ook niet meer uitgezonden op VTM. Na de ster hoort u de details.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 Een controversiële Belgische misdaadserie is al na één aflevering van De Buis gehaald. In de serie Onspoort van de commerciële zender VTM ging het over bekende en vrij recente misdaadzaken. Maar de makers vermengden de verhalen met een flinke dosis fictie. Iets waar slachtoffers en betrokken advocaten erg over vielen. Jeff Vermassen is advocaat bij veel van de zaken die in Onspoort aan bod zouden komen. Hij is ook al geportretteerd in de eerste aflevering, nu aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Was dat bij u het ongemak over de serie? Ja, het was vooral bij mijn cliënten. De eerste serie ging over wat men in Vlaanderen de Beerputmoord noemt. Men achtte mijn cliënten schuldig aan de moord op rechtgenoot die dan teruggevonden werd in de aalput van de boerderij. Zij heeft tot vandaag ontkend. En ik sta in die ontkenning achter haar nu. Dat is allemaal 17 jaar geleden. Ja. Zij had toen twee minderjarige zonen. waarvan één zoon als mededader werd vervolgd. En dus zij zegt dit kan toch niet, na al die jaren wordt dat weer opgerakeld, mijn zonen gaan overal weer om dagen en weken aangesproken worden en het gruwelijkste van al is dat men dan die fictie die men daarin vermengt zo totaal onjuist is als u dat met de feiten vergelijkt. Dat de mensen een totaal fout beeld krijgen. Bijvoorbeeld, mm -hmm. de boer die gestorven is, boer Kerkaart, dat, dat is mijn tegenpartij, dus in feite, was een heel brave, zachtaardige man die nooit geweld gebruikte. En dan plots ziet u hem, in de opvoering van de eerste uitzending, uithalen in de stal naar mijn cliënte Rosie en geeft daar een slag op de neus, het bloed spat eruit. Ja, ik ben zeker dat de mensen gaan associëren dat die man gewelddadig was, wat hij dus niet was. Ja. Ik word daarin opgevoerd als haar advocaat. Naar het einde toe gaat die advocaat daar bezoeken in de gevangenis. Daar staat dan trouwens een cipier bij in het zaaltje waar je uw cliënt bezoekt. Dat bestaat dus niet in België. Dat daar een cipier staat te luisteren. En dan, dan scheelt het geen haar of ze beginnen daar te vrijen. Ja, ik heb uh, een zuivere relatie gehad met mijn cliënten. Men ja. zegt wel, te u, fictie. Maar... Ja, precies, want dat is wat ik wou tegenwerpen. Het is natuurlijk uh, dat is een soort overdrijving. Het verhaal wordt gemaakt. Er zijn effecten waarschijnlijk bijgehaald, zoals u die beschrijft... om het verhaal ja, mooier te maken of, of, of beter verteerbaar, hoe je het noemen wil... Uh, is dat niet de vrijheid van de filmmaker? Ja, natuurlijk is dat de vrijheid van de filmmaker. Maar dan is mijn vraag... waarom moet je dit koppelen aan moordzaken... die in het collectief geheugen gegrift staan... en waar de mensen dat allemaal hebben gevolgd... want daar kwam er nog een hele reeks... ook allemaal waar ik toevallig eh, advocaat was... en de mensen gaan telkens weer zeggen... ah, was dat zo, want... Ja, men zet de mensen een beetje op een verkeerd been. Men zegt: de dat... City. Ik maar... begreep dat ook onder andere de zaak van Kim de Gelder, die is in Nederland ja. wel uh, ook ja. bekend, uh, ja. dat die ook uh, gedramatiseerd zou Lisa worden. Die zat daar ook in, inderdaad. En uh, Ronald Jansen, die gruwelzaak waar ik vooraan van ik vanuitsel was. Maar dus mensen uh, ja, die gaan die stap moeilijk zetten naar de fictie. En dan vraag ik me trouwens af... Ja. als het uw bedoel is van fictie te brengen... Ja, maak dan zelf een scenario als je dus... Dan moet je wil... helemaal fictie maken, zegt ja, u eigenlijk. Als je die nou, gebruikt, nou, ja, die nee, Ik begrijp u, maar nu zegt VTM... wij verontschuldigen ons naar de betrokkenen... voor deze ja. foute inschatting... en voor het verdriet dat het met zich mee heeft gebracht. Zij maken er dus een einde aan. Is, is, is, de, is het dan inderdaad daarmee de kous af? Daarmee is de kous af, omdat... Wij dat aanvaarden, het enige dat spijtig is... is dat men ons op voorhand niet verwittigd had, want... VTM had ook nog een andere reeks kroongetuigen. Daar zitten zit twee moorden in van de zes waar ik in betrokken was. Maar dat is een historische evocatie. Daar kan dat is wat boven. anders, ja. Ja, maar hier is het goed dat ze ermee gestopt zijn. Alleen is het spijtig voor de eerste zaak dat die uitgezonden is. Want dat leed is natuurlijk weer bovengehaald. Maar het is, is... alleszins een moedige positieve stap. Want dat wordt een financiële aderlating voor VTM. Nee. Maar voor... De slachtoffers, is dit een geruststelling? Ja. Meneer Van Massen, ik dank u wel dat u het heeft uitgelegd bij ons. Jeff Van Massen, advocaat. Graag gedaan. We gaan naar het voetbal, want het is acht minuten over half acht. toen we elke zaterdagochtend met Ragnar Niemeijer. Ragnar, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen met Roda tegen FC Twente. Gisteravond 1 tegen 2, een terechte overwinning uiteindelijk voor Twente. Uh, aan het einde van de rit wel, maar er moest voor gewerkt worden. Bal op de paal, dik blessure blessuretijd van Rode JC. En dus kon je nog zeggen dat Twente daar goed wegkwam. Twente nu de gedeelde koploper. Wedstrijd minder gespeeld dan Vitesse. Dus officieel, want zo gaat het, dan sta je niet bovenaan. Het doelsaldo is wel beter, maar Vitesse komt nog in actie tegen Cambuur dit weekend. Maar, uh, nou ja, slechte eerste helft, een betere tweede, een stuk betere tweede, tweede helft. En uh, misschien is het ook wel eens lekker dat dan eindelijk een grote ploeg, wat FC Twente is in in, is in onze eredivisie natuurlijk een grote ploeg... dat hij dan toch eens een keer een lastige uitwedstrijd weet te winnen. Er zijn nog dingen die logisch zijn zo blijkbaar af en toe. Ja, ja. Nou, nog twee grote ploegen, die staan uh, tegenover elkaar dit weekend. Het is de wedstrijd van het weekend. Feyenoord tegen PSV. Nou, PSV, dat hoeven we geloof ik niet uit te leggen, zit in een diep dal. Uh, alle ogen, denk ik, zijn gericht op Filip uh, Koku. Dat uh, lijkt me wel. Lijkt me ook niet meer dan terecht. Als je met uh, PSV één van je negen laatste wedstrijden weet te winnen. Niet in de top vijf uh, voorkomt van de eredivisie. Zo slecht voetbalt. Dan is het niet zo gek natuurlijk dat mensen uh, op een bepaald moment gaan denken. Nou, er is er hier binnenkort misschien eentje aan de beurt. Ja, maar daar zijn dingen bij PSV heel anders over. Hè? Luister even naar technisch manager Marcel Brands.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 Ja, dat zegt me helemaal niks dit. Eh, het, het is al heel wat dat de vraag openlijk gesteld wordt. en Dan weet je ook zo langzamerhand wel in welke fase je bent beland. Vaak wordt dat nog wat omslachtig voorgelegd. Maar nu is het gewoon, hè. mag die blijven? Ja, natuurlijk mag die blijven. Maar reken maar eh, dat als het daar 3 of 4-0 voor Feyenoord wordt... wat zomaar zou kunnen natuurlijk in deze fase met PSV... dat eh, weer taferelen voorbij gaan komen op de hertgang. Spelers Bus, Fred Rutte in zo'n greppel. Dat kun je je vast nog wel herinneren. Oh ja, een paar jaar geleden. Ja, dat gaat ook nu gebeuren. Dat is is helemaal nog niet zo heel lang geleden. En uh, dit uh, vandaag, uh, om 12 uur, wordt er ook al een supportersprotest verwacht. Ludiek op de hertgang. Maar ja, dat zijn allemaal van die zaken waar je geen grip meer op hebt. Hij dreigt uh, het uit, handen te laten uit zijn handen te laten glijden. En benieuwd of u dat nog kan keren. Ja, nou de tegenstander, Feyenoord, uh, dat gaat ook niet lekker. Althans, die leek weer even op te komen zetten. Maar ja, dan uh, verlies je de ene broer van de andere broer. En uh, dan zitten ze weer in een soort dalletje. Hoe gaat het met Feyenoord verder? Ja, ja, het is compleet belachelijk natuurlijk wat daar steeds gebeurt. Omdat uh, steeds Feyenoord uh, de kans krijgt om, om naar die toppositie van de eredivisie toe te gaan. Eigenlijk speelt dit al een jaar of twee, drie. Er zit daar mentaal toch iets niet goed. Want elke keer als die kans er is voor Ronald Koeman om dat met zijn elftal te doen. Dan haken die spelers af en kunnen ze niet brengen wat ze zouden moeten brengen. Dat is echt een heel groot uh, probleem. En dat is, uh, dat is niet goed. En uh, dat is structureel. En uh, ja, Feyenoord zal deze wedstrijd ongetwijfeld weer... Een Grote wedstrijd aangrijpen om te laten zien dat ze echt wel kunnen voetballen, maar ja, als het dan steeds tegen RKC en dat ze ploegen misgaat, dan kom je uiteindelijk nergens en moet je misschien ook wel concluderen dat dat uh, iets is wat er niet uitgaat. En uh, Koeman zal daar gek van worden. dreigt zelfs een beetje zijn baan als als bondscoach, uh, hè? Als ja, neus dat erbij komt door te laten gaan. Ja, dat komt door Hiddink, dat mag wel wezen. Maar ik denk als hij met Feyenoord bovenaan had gestaan... dat zijn papieren aanzienlijk beter waren geweest dan nu. Want hij staat er tandenknarsend bij te kijken... dat zijn jongens het steeds laten afweten natuurlijk. Maar goed, dit weekend in ieder geval die wedstrijd tussen Feyenoord en PSV. Dan hebben we natuurlijk ook nog allerlei andere wedstrijden. Onder andere Ajax speelt tegen ADO in Den Haag... Vitesse tegen Cambuur en NEC tegen AZ. En het programma van vanavond heb ik straks al genoemd. Dankjewel, Ragnar. De Nederlandse bischoppen gaan op audiëntie bij de paus. We gaan straks praten met kardinaal Eck. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Maar we gaan eerst naar Duitsland. Want de nieuwe regering presenteerde deze week haar regeerakkoord. En er zit iets bij dat niet zo leuk is voor Nederland. Bondskanselier Merkel wil namelijk een tolvignet invoeren... voor alle buitenlandse auto's. Politiek verslaggever Joost Felix, die vroeg premier Rutte... maar gewoon op de man af hoe hard hij daartegen gaat protesteren.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 Had ook bedoeld om de situatie van de katholieke kerk in Nederland te bespreken met de paus. Aan de vooravond van het bezoek spreekt Joris van der Kerkhof met de kardinaal. Monsieur Eijk, hebben we een goede paus nu in Rome? Ja, ik denk het wel. Hij komt heel goed over bij de mensen. Hij formuleert de katholieke leer zoals die gewoon is. Maar op een of andere manier aanvaarden mensen het van hem heel goed. Zegt hij andere dingen dan zijn voorganger of is het sausje eromheen anders? Hij zegt het op een andere manier. Uh, zijn voorganger uh, communiceerde het geloof ook uitstekend. Maar vooral als theoloog. Het geweldige preken. Deze paus doet het op een heel andere manier. Als een jezuïet vaak drie punten. En ja, we zijn heel blij dat op zo'n positieve manier hij de boodschap weet over te brengen. Wat leert u van hem? U persoonlijk? Kijk, je moet altijd jezelf blijven natuurlijk, dat is duidelijk. Hè? Maar eh, van de directheid, de manier waarop je het heel eenvoudig weet te formuleren... kun je altijd iets overnemen. Dus dat vind ik toch wel treffend in de manier waarop hij dat doet. Het voelt toch een beetje afstandelijk in de manier waarop u erover praat, praat. Is dat, voelt u ook afstand tot hoe hij het geloof predikt? Volstrekt niet. Ik ben blij dat hij pauze is en ik vind dat hij uitstekend doet. Hoe gaat het met de katholieke kerk in Nederland? De katholieke kerk in Nederland wordt kleiner. Het aantal meelevende katholieken is sterk gedaald in de afgelopen halve eeuw. We hebben ook veel minder financiële middelen. We zijn daardoor genoodschaakt om kerken aan de eredienst te onttrekken. Dat is niet om ideologische motieven en niet uit priestergebrek. Dat is gewoon vanwege het gebrek aan actieve gelovigen en gebrek aan financiële middelen. Ik zeg wel eens, degene die besluiten om de kerk aan de eerste te onttrekken... dat zijn de mensen die wegblijven, niet meer komen en niet meer bijdragen. Ligt aan mij. Uh, ik kan niet uh, beoordelen wat verder uh, uw leven erin zit. Dat laat ik voor u rekening. Maar dat is natuurlijk wel gewoon de feitelijkheid. Hè? Uh, vroeger hadden we een massale aanhang in de Nederlandse samenleving. Dat is nu niet meer zo. En dat dwingt ons tot reorganisatie, hoe pijnlijk we dat ook vinden. Zijn de katholieken in Nederland katholiek genoeg? Het is zo dat eh, helaas weinig mensen nog praktiseren. Dat is maar 5% van degenen die nominaal katholiek zijn. De kwantiteit daalt misschien, maar de kwaliteit stijgt. En dat doet u goed. Beter goed gelovigen dan van die halfgelovigen? Ja, eh, het gaat om overtuigde gelovigen. Overtuigde gelovigen die staan voor de kerk, die eh, kennis willen nemen hè, van de Heilige Schrift, eh, die bidden, die de sacramenten meevieren. Kortom, die een persoonlijke Christusrelatie relatie wil hebben via de kerk. De katholieke scholen in Nederland, zijn die katholiek genoeg? Een systematische overdracht van het katholieke geloof heeft het in de laatste halve eeuw ontbroken. Onbekend maakt onbemind. Als mensen Christus niet kennen, dan kun je ook niet van ze vragen dat ze hem gaan volgen. Dus voor ons is het van het grootste belang om te komen tot een systematische overdracht van het christelijk geloof... Daar werken we als bisschop ook aan. Daar hebben we ook al die jaren door he, op geweest, op dat belang daarvan. Er is nu ook eh, een samenwerksplan tussen diverse bisdommen een uh, systematische cursus op de markt gekomen. Ligt op een pad. Uh, dat is een systematische cursus voor de geloofsoverdracht van vier tot achttienjarigen. Die kan zowel in de scholen worden gebruikt als in de parochies. Ja, en we hopen dat we stimuleren mensen om zoveel mogelijk daarvan gebruik te maken. En meer kunt u niet doen? Ik denk dat dit op het moment het belangrijkste is dat we kunnen doen. Kruis van de muur halen, want u bent niet katholiek genoeg. We halen geen kruisen van de muur... maar willen mensen heel positief stimuleren... om Christus en zijn kruis serieus te nemen. En dan komt u daar, u spreekt hem toe in het Italiaans. Wat zijn de eerste woorden? Uh, Santo Padre, hè, want zo zal het altijd beginnen. En dan zal ik een realistisch beeld schetsen van de uh, Nederlandse situatie. Maar ik zal ook niet pessimistisch zijn. Ik uh, verwacht dat... Uh, uh, de katholieken die blijven... en die echt Christus en de kerk in hun hart dragen... dat die ook weer het zuurdeesum zullen zijn... voor het Rijk Gods van de Toekomst, ook in Nederland. En de paus was niet populistisch, hè? Nee, dat heb ik nooit kunnen constateren. En wat was het woord wat u er wel voor gebruikt? Ik vind dat hij het uh, geloof... op een uitstekende wijze communiceert. En blijkbaar komt dat bij heel veel mensen in de wereld over. En daar bent u blij mee? Ja, uiteraard. Dank u wel. Ja, prima. Joris van de Kerkhoff zei dat, hij interviewde kardinaal eck Dit is het NOS Radio 1 Journal. En dit komt van het album Satellite Love. Het is van Giovanka, en het nummer heet Lockdown. Tonight We welcome you into the zone You gotta get the vibe To into the ik nog even door, maar wij gaan verder met het nieuws. Want de nieuwe regering is nog geen voldoende feit in Duitsland. Maar ja, toch wordt er vanmiddag in Berlijn al tegen gedemonstreerd. Ze demonstreren de demonstranten tegen het energiebedrijf... van de toekomende Nieuwe Duitse coalitie. In 2022 wil Duitsland stoppen met kernenergie. En daarom wordt er al een tijdje op plaatselijk niveau veel gewerkt aan het zelf opwekken van stroom. Maar de landelijke politiek die trapt nu op de rem. Mijn naam is Siegfried Kappert... Ik woon hier in Veldheim, ben hier geboren, overgewachsen, beroep geleerd en ook später in de omgeving hier gearrekt. Siegfried Kappert woont al zijn hele leven in Veldheim. Hij heeft gewerkt als elektromonteur en hij is nu met pensioen. En hij is een van de actieve burgers die de nieuwe energie in goede banen leiden. Want Veldheim is een bijzonder dorp. Nu hebben we een object erstanden hier in onze oort. Vooral in ons bereik zijn we volledig autark. We hebben geen... Energieconcern meer problemen. Ja, Veldheim is het enige energieautarkische dorp in Duitsland. Dus het zorgt helemaal zelf voor stroom en verwarming. En meneer Kappert is enthousiast, want we hebben geen problemen meer met energieconcerns. We hebben ons eigen stroomnet. We maken echt ja, we alles we zelf. We bouwen maar een windrad in de garden. kan maar stroom erzeugen. Dat kan je aan de naampaan En dat was al in de 80er jaren. Veldheim heeft ongeveer 150 inwoners. Er staan 43 windmolens. Die leveren genoeg stroom om de hele regio te voorzien. Dus de stroom voor eigen gebruik is bijna gratis. En als er geen wind waait, dan is hier nog een biogasinstallatie... die van mest- en landbouwafval stroom- en warmte maakt. Mijn naam is Werner Froberter. Ik ben van de maatschappij energiekwellen. Energiekwellen, wat is dat voor bedrijf? Dat is een bedrijf die windmolenparken bouwt, zonnepanelen en biogas. Ja, en u spreekt Nederlands. Uw moeder komt uit Groningen. Maar hier in Veldheim is de vraag vooral... is dit nu het model voor heel Duitsland? Ik denk dat Veldheim zeker geen blueprint is. Veldheim is iets bijzonders en uh, je kunt het zeker niet uh, kopiëren. Maar het is wel een uh, model... hier kun je, kan je zien wat, uh, wat, wat je met hernieuwbare, uh, energie en alles kunt maken... Onder de nieuwe regering raakt die droom van een geheel duurzame stroomvoorziening misschien nog wel verder weg. We vragen het aan Marie-Louise Dut van de CDU, de partij van bondskanselier Merkel. En zij heeft ook namens de CDU onderhandeld over het energiebeleid van de nieuwe regering. We hebben vastgesteld dat we het zeer, snel, zeer, succesvol waren met hernieuwbare energieën. Dat we wirklich, we zijn nu 25% van de stroomvoorziening is als hernieuwbare. Het is heel snel gegaan. De energiewende is een succes. Een kwart van de stroom komt nu uit duurzame bronnen en de productie van groene stroom wordt gesubsidieerd. En dat gaat langsbrand. Te veel kosten. De stroomrekening van gewone mensen wordt te duur. Maar nou gaan aan dit weekend mensen de straat op om te demonstreren onder het motto: Red de energiewende. Die maken zich zorgen. Ja, deze angsten gibt es bij eenigen in de bevolking, Maar we brauchen een nieuw marktdesign. We moeten zien dat die erneuerbaren ook die verantwoordelijkheid. Ja, dat soort gevoelens snap ik wel. Maar we moeten echt een goed systeem vinden om te zorgen dat het niet te duur wordt. En we moeten zorgen dat er altijd stroom is. Voor een industrieland als Duitsland kun je niet alleen maar zon en wind hebben, want die leveren niet altijd. In Veldheim zeiden ze het ook al, we zijn geen blauwdruk voor heel Duitsland. Maar er kunnen nog veel meer mensen op deze manier hun eigen stroom opwekken. In die Wissersdorz is het daar. We hebben het windpark hier in Steen gezien. En de is wat... er zijn trots op. We hebben het windpark hier zien bouwen en we zeiden allemaal, we willen ervan mee profiteren. Dat hebben we met het hele dorp georganiseerd. Er waren geen protesten. Dit is wat de mensen willen. En ja, nu is ons dorp een symbool, een soort uithangbord. Dat is nu ingetreden. En we zijn een aushangerschutje geworden. De meidagen was van Wouter Meij. Dus over die demonstratie vandaag in Berlijn. Na acht uur praten we over die demonstratie vandaag in Nederland. Het NOS Radio -journaal media -overzicht. en journaal Mediaoverzicht. Nu praten we over wat er in de media te melden is. Doen we met Herman Vriend. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor verschillende kranten blijft het bericht van gisterochtend... het belangrijkste nieuws. De afwaardering van Standard Poor's. Trouw opent met de kop. Een aatje eraf... Ach, het land blijft kredietwaardig. Het Financieel Dagblad neemt die A eraf heel letterlijk. Nederland, en dan een spatie ND, staat er in rode hoofdletters op de voorpagina. Nederland gespeeld dus zonder A. Nederland verdwijnt van het erepodium van landen met een triple A rating. Maar constateert het FD, in de markt was de downgrading vrijdag zo goed als onmerkbaar. En die A staat dan weer heel groot op pagina 3. Daar is die gebleven. De Volkskrant heeft een geheime nota in handen waaruit blijkt dat de Molukse treinkapers in 1977 door een kogelregen getroffen zijn. Verschillende ministers van justitie hebben altijd gezegd dat ze niet met opzet gedood zijn. Dries van Acht, destijds minister van justitie, zegt nu pas te horen van de aantallen kogels die de kapers hebben geraakt. De zes gedode kapers zijn door 144 kogels getroffen, meldt de Volkskrant. In Dagblad trouwens een stuk van Wouter van Kleef over Joshua... de jongen die het gezicht van de Giro 555-actie voor de Filipijnen werd. Van Kleef spoorde de jongen op in Takloba. Het gaat goed met hem, maar zijn moeder is omgekomen. Het Algemeen Dagblad vraagt zich af of Geert Wilders zich laat begeleiden door een spion. Want in 2008 verscheen opeens Bjorn Larsen. In de achtergrond in onopvallende kleding een in Noorwegen geboren Canadees... die in België opdook om een grote anti-islamconferentie te organiseren. Sindsdien behoort hij tot de intimie van Wilders... En organiseert hij reizen en bijeenkomsten over de hele wereld? De AD ligt zijn doopseil volgens zoveel mogelijk. Hij zou een bedrijf hebben, Lean Industries, maar op het geregistreerde adres van het bedrijf in Toronto, in Canada, zit een klein reisbureautje. Contact met Larsen weet de krant niet te leggen. Alle sporen lopen dood. Verschillende betrokkenen zouden het niet verbazen als Larsen voor een inlichtingendienst werkte. En er komt een eigen risico bij fraude met internetbankieren, meldt de Volkskrant. Als een rekening van een klant geplunderd wordt terwijl diegene geen voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan 150 euro in rekening worden gebracht. Wij, de 4 miljoen leden van de ANWB, vinden auto's verkopen best lastig. Want wat is een goede prijs? Ik heb liever geen vreemde mensen aan de deur. Ik kan niet zo goed onderhandelen.